Goedemiddag. Komt u binnen. Wat zal het zijn? Hohoho. Ho. U heeft roos. Straks niet meer. Alles eraf gaat. Kaal. Oké. Okay. Kaal. Dat is dan 55 gulden. 55 gulden? Van dat geld kan ik maar eigen ton man. Maar ik zie hier niet meer. Goedemiddag. Komt u binnen. Gaat u zitten. Wat zal het zijn? Ik wil niet kort. Ik wil kaal. Kaal. Schijnt in te zijn. Dat is nou 45 gulden. 45 gulden? Dacht het even lekker niet. Dag kapper. Kaal? Kost dat? Dat is uh, 35 gulden maar. 35 gulden? Da. Goedemiddag, komt u binnen. Wat zal het zijn? Ja, hak alles er maar af. Kaal dus. Dat is nou 25 gulden. Ja, doei.